Eerst met het NOS Journaal. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Drenthe is opgelopen tot 132, meldt de commissie Mijnbouwschade. De beving was in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het gasveld Edeveld en had een kracht van 3,0. De meeste schademeldingen komen uit de gemeente Assen. De burgemeester van A. en Hunzen hoopt dat het Rijk snel met een plan komt om de schade van de beving af te handelen. Het lukt nauwelijks om boetes uit te delen aan mensen die te hard rijden op een weg met 30 als maximum snelheid. Steeds meer gemeenten verlagen de snelheid op wegen om de veiligheid te vergroten. Maar veel van die wegen zien er daarna nog steeds uit als een 50-weg, zonder bijvoorbeeld drempels. En daardoor is bijvoorbeeld een flitspaal neerzetten juridisch erg lastig. De buitenlandministers van alle EU-landen bespreken of ze schepen sturen naar de straat van Hormuz, die geblokkeerd is door Iran... Volgens de Financial Times zou het gaan om de uitbreiding van een al bestaande missie waarbij schepen worden beschermd. Eerder had president Trump al gezegd dat meerdere landen oorlogsschepen zouden sturen om de zeestraat open te houden voor olieschepen. schepen. van de A leider Jesse Klaver zei in Buitenhof dat Nederland wat hem betreft geen schepen zou moeten sturen. De leider van de grootste oppositiepartij vindt het belangrijk dat niet nog meer landen zich met het conflict gaan bemoeien. En in de eredivisie heeft Feyenoord de Rotterdamse Derby met Excelsior gewonnen met 2-1. Excelsior kwam nog met 1-0 voor in de Kuip. Maar door twee goals van Ueda won Feyenoord. Dat daardoor stevig op de tweede plaats blijft. AZ won verder met gemak van Heracles Almelo. Het werd 4-0. En eerder vandaag verloor FC Twente met 0-2 van FC Utrecht. Het was voor Twente de eerste nederlaag in de eredivisie sinds oktober. Het weer steeds meer bewolking en in de avond gaat het veel regenen. Het is uiteindelijk een graad of vijf daarbij. Morgen ook buien, maar er is ook zon. En in de middag wordt het daarbij een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. Zfm verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 She put the lime in the cooking, now she drank and pulled up She put the lime in the cooking, now, she drank and pulled up She put the lime in the cooking, now she drank and pulled up She put the lime in the cooking, now she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take I Said, Doctor, do we leave this belly ache? I said, Doctor, ain't there nothing I can take I Said, Doctor, do we leave this belly get this fish. Put the lime in the coconut, you to him poured up. Put the lime in the coconut, you to him board up. Put the lime in the coconut, you to him, him board up. Put the lime in the coconut, you call your doctor, woke up, said doctor. Ain't there nothing I can take? a sit doctor. to relieve this belly ache? I said doctor. doctor. Ain't there nothing I can take? a sit doctor. Drink and up Put the lime in the coconut And call me in the morning Ooh, ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh, ooh Got a body cooking nut He bought a body Diamond sister hiding what I want She said I had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 Radio elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet Boer Bogaert 300 Joodse onderduikers... waaronder tientallen kinderen onderduiken op zijn boerderij in de Haarlemmermeer. Over deze heldendaad heeft de NTR een indrukwekkende documentaire gemaakt. De kinderen van de Jodenboerderij. Waarin zelfs kinderen, inmiddels dik in de 90, die dankzij hem de oorlog hadden overleefd, hun ervaringen delen. Peter Bogaert is de achterkleinzoon en is ook te zien in de documentaire... Serie. Peter, goedenavond. Goedenavond. Hoe oud uh, was jij toen, uh, nou ja, toen die verhalen met jou werden gedeeld... over de rol van je opa, over de Tweede Wereldoorlog, over de onderduikers? Jeetje, ja, dat, is, dat is best een lastige. Want ik, heb er eigenlijk niet, ik kan daar niet een leeftijd aan koppelen. Ik denk dat ik vanaf het moment dat ik kon lezen... en ik uh, boeken over de oorlog verstond... ...ook al informatie kreeg over de oorlog en over de familie en wat er allemaal gebeurd was. En, en um, jou, heb, je overgrootopa, ik vraag me af of je die, die nog hebt gekend... ...maar je opa die heeft ook hier een rol in gespeeld. Um, ja. uh, die, die heb je nog gekend, neem ik aan? Nee, die heb ik niet gekend, want mijn opa is in 1944... Uh, ...aan de ontberingen van kamp Vught overleden... Dus die heeft dat niet overleefd. Mijn overgrootvader is vergast in uh, Oranienburg. Dat is een bijkamp van Saxenhausen, vlakbij Berlijn. En die heeft het dus ook niet overleefd. Wat voor een impact heeft, dat, uh, heeft dit gehad op jouw familie? Op jouw vader? Op, nou ja, eigenlijk op iedereen? En werd daarover gepraat? Uh, nou, er werd niet heel veel over gepraat. En het is ook pas later dat dat ik ging zien dat die oorlog ongelooflijk veel impact heeft gehad op dat gezin van mijn uh, opa en oma. Je merkt gewoon aan de manier waarop ze met, met, uh, ja, met tegenslagen of met, uh, ook met mooie dingen omgaan. Je ziet, uh, de, de, het, was allemaal, het werd allemaal een beetje emotieloos. Ja, was dat een gevolg van de oorlog? Dus je zegt met mooie dingen of met verdrietige uh, dingen, daar konden ze niet mee omgaan? Of dat, dat werd. Ja. ja, er waren een aantal die daar zeker niet mee om konden gaan. En dat was eigenlijk. Ja, dat, mijn vader kon er wel redelijk mee omgaan hoor. Want die kende wel de mooie momenten en de slechte momenten. Dus het is niet zo dat dat voor iedereen goed Maar mijn vader had bijvoorbeeld zijn vader maar tot zijn achtste levensjaar meegemaakt. En, zijn vader had ook nooit tegen hem gezegd van, joh, ik hou van jou. En ja, dat was misschien ook wel de reden dat mijn vader het tegen mij ook niet zei. Het was niet dat hij het me niet liet merken, want dat gebeurde wel. Alleen het overdragen of het vertellen, ja, dat zat er niet in. Ja, dus dus dat, dat, uiteindelijk komt dat dan ook terug in jouw opvoeding en, en in, in, ja, in jouw jeugd. Ja, dat denk ik wel. Want, ja. want dat is ook wat ze zeiden. Er zat een hele diepe uh, overtuiging uh, van jouw familie om uh, Joodse mensen te helpen. Of mensen in nood. Uh, ja. Um, en dat komt voor uit de religie. Ja, ik um, denk ik wel, wel, ja. wel. Ja, in dit geval bij hun. Nou, dat hoorde je wel vaker bij verzetstrijders. Een enorme uh, geloofsovertuiging dat je mensen in nood moet helpen. Het, nou ja, daar werd ook wel eens gezegd ten koste van alles. In die doken, wat ik ook heel mooi vind... is dat uh, er ook werd... mensen wel zeggen... maar je neemt zoveel risico ook voor je eigen gezin. Zeker omdat het op een gegeven moment ook bekend werd... Ja, dat daar Joodse mensen onder gedoken zaten. Um, is die vraag wel eens uh, thuis gesteld? Waarom zijn ze zo doorgegaan? Want uiteindelijk hebben ze allebei de oorlog niet overleefd. Uh, ja... Kijk, voor hun God, dat de, de Joden uh, het uitverkorde volk van God was. En uh, Joden, Joden moest je sowieso beschermen. Mensen in het algemeen, maar Joden in het bijzonder, denk ik. En uh, ja, dat, dat is uh, wat zij vonden. En ze gingen gerust ook uh, met de Bijbel naar de deur toe, als de Duitsers aan de deur kwamen, om even uit te leggen waarom, uh, hoe en waarom. ja. ja. Ja, want het was ook, dat is he, normaal, is, onderduik is heel erg in het geniet. maar hier was, stond, het stond ook echt bekend als de jodenboerderij, die titel nou, heeft... ze. op een gegeven moment wel, omdat, ja. omdat er zoveel waren, daar, daar gaat het op een gegeven moment ook wel opvallen, ja. en het halve dorp moest meewerken, want ja, uh, als je zoveel onderduikers hebt zitten, en dan praten we over vijftig, uh, zestig tegelijkertijd, bij mijn overgrootvader, en uh, bij mijn opa en oma zaten er nog zestien of zeventien, en bij mijn... Auto om aan de overkant zaten er een stuk of twintig. Ja, dan heb je ook heel veel uh, eten nodig. Uh, ja. Brood, aardappels, uh, ja, noem maar op. Dus uh, de, de, de, de voedselstroom gaat vanaf de boerderij eigenlijk de verkeerde kant op. Want daar waar normaal gesproken het voedsel van de boerderij afgaat naar de consument... hadden ze nu zelf heel veel nodig. Begrijp jij die uh, overtuiging die, uh, van jouw familie? Want het was dus, nou ja, het was je... Uh... Er waren heel veel oud-ooms, overgrootvader, grootvader. Uh, ja. Begrijp jij hun overtuiging om dit te doen? Uh, um, uh, uh, uh, ja, dat begrijp ik wel. Ik ben zelf ook wel van, als ik mensen in nood uh, tref, maar niet allemaal bellen vanavond, maar ik bedoel, <laughs> als ik mensen in nood tref, dan ben ik wel, uh, ja, voel ik me wel geroepen om te helpen. Ja. Uh, want er zijn meerdere overvallen geweest, hè? Ja. omdat het dus ja. bekend werd op een gegeven moment dat daar uh, Joodse mensen zaten. Uh, ja. In 1943, um, dat, was dat, was de, de, ja, ja. dat was de laatste. Um, en, en dat is ook waarschijnlijk het moment dat zowel je grootvader als je overgrootvader zijn afgevoerd. Ja. En je oud zijn ondergedoken. Um, ja. Hoe is het nu om dit verhaal van jouw familie als documentaire terug te zien... Heel bijzonder moet ik zeggen, want ik kende natuurlijk altijd wel het verhaal en uh, ik wist ook wel wat er gebeurd was en ik ben ook bij een museumcrash geweest, daar staat die maquette van de boerderij die je ook in de documentaire zag. Uh, ik heb me er altijd wel voor geïnteresseerd uh, van, ja, wat er gebeurd is gedurende die oorlogsjaren uh, en voor mij was er de, de, ja, altijd de groep onderduikers of de groep joden die er waren. Maar uh, die hadden voor mij verder geen personificaties uh, op een paar na. Dus voor mij was het een groep mensen. En uh, nu door deze documentaire uh, kwam ik er ook achter welke mensen erachter zaten. En dat maakte het toch weer anders. En anders op welke manier? Nou ja, mensen krijgen in de ene een gezicht. Het, het gaat van, uh, van onderduiken of van jood naar ja, ik, ik weet niet precies hoe ik dat nou moet omschrijven. Nou, ik denk dat je het heel goed zei met het uh, ineens kreeg een, een, een, een naam kreeg een gezicht en een verhaal ja. en hun ervaringen hoorde jij voor het eerst, want die kant voor, heb je nooit voor het gehoord. Wel, ja. Ja. Ja. ja. Um, uh, jouw, leeft jou ik, ik vraag allemaal ook hele persoonlijke vragen. Uh, leeft jouw vader nog? Nee, mijn okay. vader leeft niet meer. Ho uh, iedereen van die generatie. Uh, ...van mijn... Uh, uh, ...ja, de kinderen van mijn opa en oma, zeg maar... ...zijn allemaal inmiddels overleden. En ook op hoge leeftijd, want de laatste... ...twee zijn vorig jaar overleden... Uh, ...in februari en maart. En die waren... Uh, ...98 en 95. Dus dat was... Een... Mooie leeftijd bereikt. En, ja. en dat vind ik ook... Dat, ik vind het echt indrukwekkend... Uh, ...in die documentaire, want we weten allemaal... ...dat de mensen die het verhaal van de oorlog... ...kunnen navertellen, worden steeds minder... Echt steeds minder. Ja. Um, maar ze hebben nog aardig wat, relatief veel Joodse kinderen. die door jouw uh, nou ja, familie zijn gered. Die, die vertellen hun verhaal hoe het voor hun was. En waarvan één man. Ik, ontzettend scherp. 100 jaar. Ja, um, jaar. Joob door. Ja, ja, dat is toch ongelooflijk. En dan nog een. Um, Twee vrouwen, drie vrouwen van dik in de negentig. Ja, eentje is overleden inmiddels. Ja, dat zag ik. Die was tijdens de opname ja, ook heel mooi. Jenna, Jenna Wolf Walvis. Ja, ja. ja, wel mooi hoe ze dat dan ook lieten zien. Maar dit is zoveel jaar geleden en het emotioneert ze nog steeds. Hoe, hoe, kijk jij er dan met droge ogen naar? Uh, nee, nee. Dat kan ook niet, denk ik. Nee. Want het was natuurlijk een heel bewogen tijd. en, uh, Nou ja... De, de impact die het heeft gehad op die kinderen. Van, ze werden uit huis weggehaald, uit gezinnen weggehaald, en meegegeven aan vreemden. Uh, kwamen op een boerderij terecht uit de stad vandaan. Uh, ze wisten niet wat dieren waren, behalve dan konijnen en katten en honden. Maar ik bedoel, uh, uh, uh, ja. Uh, ze kwamen in een hele andere omgeving terecht en met andere mensen. En die moesten ze in een ene oom gaan noemen en tante en. Uh, ja dat is voor hun ook natuurlijk ontzettend aangrijpend ja. dus ja dat zijn dingen die je wel bij blijven denk ik ja. en ontzettend mooi dat het nu het is een uh, want de eerste twee afleveringen zijn nu te zien op uh, NTR de NPO ja. uh, hoeveel afleveringen zijn het, in het, nee, het totaal het waren er maar twee het waren er maar twee. twee twee afleveringen andere tijden en dat ging specifiek over ja eigenlijk over die die overval en de, hoe de kinderen het beleefd hadden en wat ze meegemaakt hebben uh, dus er zijn natuurlijk wel meer documentaires nog over de familie Bogaard. Nou, niet natuurlijk, maar die zijn er wel. Er is ook eentje van. Uh, NHTV heeft er ooit eentje gemaakt, weet ik. Ja. Uh, maar, nou ja, er zijn er nog wel een paar. Uh... Maar, maar deze in ieder geval is dus tweedelig. Terug te kijken via de NPO. Ja, via de NPO. De kinderen van de Jodenboerderij. Uh, Peter Bogaard, dank je wel voor deze toelichting. Ik. Prachtig verhaal en ook heel mooi neergezet in die documentaire. dankjewel. Ja, jij hebt gedaan. Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that. Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face In a crowded place And I don't know why I'll be with you Yes, she caught my eye As we walked on by She could see from my face That I was fucking high And I don't think that I'm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 Are beautiful, it's true There must be an angel With a smile on her face When she thought up that I should be with you But it's time to face the truth I will never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 Last van geluid, begrijp ik. Maar zo gezeik zonder even gezellig een kopje koffie te drinken... samen oplossing te zoeken. Is zo niet, dat is Zandvoorts. He, ons dorp heeft altijd de cultuur gehad... dat we gezellig een kop koffie drinken of een kopstoot... aan tafel zitten en praten en de boel oplossen. He, er is oploskoffie, maar geen oplosgesprek met die pastoor. Misschien is zij wel jaloers... dat de theater meer bezoekers trekt dan de kerk...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 Moving on oh, yeah. You know when times are bad and you're feeling sad, I want you to always remember, yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor, gorgeous heart's gotta run. Regio Radio. Een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Ik maak mij ook zorgen over mijn eigen huis. Nog meer uh, huizen uh, die nog dichterbij staan. Maar ook om een kinderdagverblijf wat hier staat. Om de, de horeca waar we nu zijn. Windmolens op schoteroog. Voor een aantal omwonenden geven ze reden tot zorgen. Dinsdagavond was er in de Haarlemse Jachtclub een bijeenkomst voor deze groep georganiseerd... door de bewonerscommissie van de wijk Land in Zicht. hebben... Uh, Omwille van privacy hebben wij gezegd niet in de zaal filmen waar meer dan 70 mensen zitten. Wat er aan de hand is, is dat er op Schoter ook vier oude windmolens staan die 14 jaar stilstaan. Ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar nog niet uh, tegengekomen. Dat is echt heel bijzonder. Dat ze nog niet afgebroken zijn, dat verbaast me echt. Maar ja, dat kost natuurlijk geld, dus het verbaast me ook weer niet. De nieuwe coöperatie Windpark Schoteroog... wil in samenwerking met een datacentrum op de Waardepolder nu wat gaan doen met de windmolens... die minder dan een halve kilometer van de huizen in de wijk land in zicht staan. Het plan is uh, dat de huidige vier windturbines... die uh, een tiphoogte hebben van 6,47 47 meter dat die alle vier weggaan, dat op twee van die vier plekken er twee veel hogere windturbines komen. Die hebben een tiphoogte van 94 meter, dus dat is echt twee keer zo hoog. En dat is ook wat er nu aan plannen bekend is. Ik ben vanavond gevraagd als gastspreker om uh, uh, ja, eigenlijk de... ...aspecten van windturbines te komen vertellen die je niet zo vaak hoort van gemeentes of van initiatiefnemers. Dus echt gewoon de nadelige effecten van windturbines op hun leefomgeving. Dus daar ben ik voor gevraagd. Ik heb vanavond dus een lezing gegeven van drie kwartier. De conclusie van ons is, het levert eigenlijk nauwelijks stroom op... ...maar we hebben wel in de omgeving te maken met effecten van windturbines. En dat is een onbalans en daar maken mensen zich ook zorgen over. Die zorgen gaan over van alles. Bijvoorbeeld de slagschaduw, verlichting helemaal boven in de mast en mogelijke gezondheidsrisico's. Windturbines produceren dus een, een scala aan geluid. Het meest bekende is het zwievende, zoevende geluid, het hoorbare geluid. Maar ook heel laagfrequent geluid. En daar, zijn niet, daar is niet iedereen gevoelig voor dus zeg maar ongeveer een derde van de mensen is daar gevoelig voor en dat kan dus leiden tot klachten, hoofdpijn, stress, vermoeidheid, cetera. maar het zijn klachten die door artsen niet zo makkelijk herkend worden als zijnde dat het veroorzaakt wordt door die windturbines paragliding wat nu op Schoteroog plaatsvindt ja dat hoeven ze straks niet meer te doen wandelen lijkt me minder leuk worden uh, paardensport uh, wie, wie gaat er op zijn paard door dat terrein waar grote windturbines staan? Regio Radio, elke zondag van 5 tot 6. We. over Hans Rijmers van uh, stichting Jazz yes in Zandvoort. Ik zeg, Goedemorgen. Ik, ik heb het nog steeds over Jazz de krocht. Ja, maar dat, dat mag ook. Dat mag ook. Uh, als er als Jazz in Zandvoort is... En, <laughs> iedereen, en iedereen komt om die reden naar de krocht... is, dat ook goed? is het ook prima. Nee, is het ook prima. Uh, luister naar muziek, sla elkaar de hersens niet in. Nee, dat Zo scheelt. Belangrijk. Dat scheelt. Ja. Um, op het podium staat nu de mooie uh, piano, heb ik gezien. Zeker. Met man en macht opgetild...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 met uh, twaalf man eromheen en, uh, ja, wat, daar en heb ik ook mee geduwd. Dat, uh, <laughs> dat was de piano van Rob Hogekamp ja, geloof Ja, nou, dat was dat was, <laughs> dat was het oude vogeltje ja, ja, ja, ja. die, die erop en eraf getild. Die moesten. Ja, maar dat gaat nu veel veel En daar staat er keurig op. Daar staat er keurig ja. op. En gaat gebruikt worden. Uh, wat ik ook uh, de vorige keer heb je het erover gehad dat hij ook gebruikt mag worden door anderen. Ja. Uh, heb je al aanvragen daarover? Zeker. Oh nee, maar daar bemoei ik mij helemaal niet mee.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 He, bijvoorbeeld door te zeggen, ja, jullie kunnen hier komen spelen. En, en staat er, staat er staat hier een uh, prachtige Yamaha C7. En die kun je gebruiken. Uh, en als Beleefd voor daar een huurprijs voor vraagt... vind ik dat ook prima. Uh, uh, uh, met ons wordt niets afgerekend. Oh, okay. nee, kijk, de oude vleugel gebeuren op die manier. Mm -hmm. Dus dat doen we met uh, deze, nou, deze. Het enige wat we vragen mm -hmm. is, laat hem stemmen... voordat hij gebruikt gaat worden. Dat, dat, dat, dat is wel een beetje gangbaar, hè?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 Hoe spannend wordt het? Nou, dat is, de, uh, dat is best wel goed. Uh, uh, Michael, het is niet Michael en ook niet dingen. Het is Michael, dus Michael, Michael, Michael Varekamp, uh, uh, uh, cum laude afgestudeerde trompetist. Hij uh, uh, heeft, in, ik weet niet hoeveel, overal nationale en internationale gezelschappen uh, gespeeld. Met allerlei bekende jazzmuzikanten.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 Ja, dat... heb, heb je een paspartoetje wat normaal 135 euro zien je verkoopt ze voor 100 euro. Ja, dat, dan ga je dat niet doen. Maar in dit geval, in dit geval wel. Dus ja. dat, dat melden we niet. Ja, ja, kan, dat is wel, is, en, en dat, is, en dat is functioneert handig. wel. Ja, ja. Mooi. Dankjewel. Ja. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Oh yeah.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 Times. Hurricane Annie ripped the ceiling off a church and killed everyone inside. You turn on the telly, and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and was sending people to the moon. In September, my cousin tried Reva for the very first time. Now he's doing horse, it's June. neighbors should shine at home but if a night falls and a bomb falls will anybody see the dawn time We Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort 18 maart is het zover, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan U mag weer naar de stembus Zandvoort en Zuid ging de straat op met diverse stellingen over jongeren Welkom bij het straatgesprek Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, hoor. Um, jongerenhuisvesting, ook op A-locaties? Jazeker. Hoe belangrijk is een huisvesting voor jongeren? Heel, heel veel. Heel goed. Want uh, mijn kinderen zitten zelf ook in problemen. Die, uh, die, uh, die huren ook uh, via, via iemand anders. En, en die wil graag ook een, een huurhuis hebben. Maar uh, ja, dat is er niet. Hoe lang wachten zij al? Oh, vier jaar al. Dat is best wel lang voor de jongeren, toch? Ja, vind ik van wel. Ja, ik denk overal. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je het ook een beetje spreidt. En dat uh, je niet groepjes krijgt, want het polariseert ook heel erg. Ik denk juist wanneer je jongeren, ouderen, uh, mensen rond de dertig zoals ik allemaal bij elkaar zet. Ja, ik denk dat je ook veel meer begrip krijgt voor elkaar. Dus wat dat betreft, ja zeker. Gewoon op alle locaties. A, B, C, D. Wat zou dan een mooie locatie op een A locatie zijn voor uh, jongeren? Is antwoord? Ja. Oeh, nou misschien vlakbij het strand of zo, zoiets, of um, meer in het centrum. Ja, waarom niet? Ja, en waar, waar ook heel belangrijk is de, de wisselwerking hè, tussen ouderen en jongeren. En uh, daar kunnen ouderen heel veel van, van leren, nog steeds. Want je bent nooit te, te oud om te leren. Hè? Dus dat is, dat is wel van belang, dat ook jongeren zich hier ondermengen. Het is dus gewoon een mooie mix maken tussen oud en jong in één complex, bijvoorbeeld. Volgens mij is dat het beste, een, uh, een, een, een goede mix en ja, dat, dat is altijd goed. Dat is sowieso een goed idee, want dan komt het wel echt vanuit de jongeren zelf. In plaats van dat mensen bedenken wat jongeren nodig hebben, kunnen jongeren natuurlijk ook zelf zeggen wat ze nodig hebben. Dus ja, zeker. Zeker geen slecht idee. En hoe is, is, kan de gemeente dat stimuleren? Is dat er niet al? Nee, uh, kinderraad. Ja, de kinderraad is ja. er. Maar oh, de jongerenraad is er natuurlijk nog niet. Nee. Uh, hoe de gemeente dat zou kunnen opzetten bedoel je? Ja, uh, gewoon een groep jongeren die geïnteresseerd is en die bezig is met dit soort issues. Uh, in een groepje plaatsen en inderdaad bespreken van maar wat vinden jullie nou, nou eigenlijk? En dan kan je ook beter inspelen op de behoeften van de, van de jongeren, van de jeugd. Uh... Ja, natuurlijk, ze, ze moeten ook uh, wat kunnen zeggen natuurlijk. Hè. En dat is uh, belangrijk, maar je hebt toch wel uh, partijen hier in Zandvoort die uh, voor de jongeren ook wat doen. Dus dat is alleen maar goed. En een jongerenraad, zou dat een idee kunnen zijn? Nou, maar zo'n zit zelf in de, in de raad, dus uh, kennybol. Eh... Uh. Ja, door eerst goed te luisteren. Als je goed met, uh, met jongeren, uh, of goed uh, luistert naar de jongeren, wat ze te zeggen hebben en goed luistert, of ze oprecht, oprecht luistert ook, dan uh, kunnen ze verder praten. Zouden ze meer geld daarvoor vrij moeten maken? Zeer zeker. En op welke manier, waar moeten ze dan investeren? Ja, investeren in uh, ja, uh, goede begeleiding. Oh. Dat in eerste instantie en dat uh, ook, ook uh, ja, gespecialiseerde mensen daarmee bezig zijn. Mensen die opleiding hebben genoten, uh, heel veel ervaring hebben met uh, dit soort jongeren. En uh, belangrijk is eigenlijk een, gewoon, eigenlijk een luisterend oor. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want dat, uh, ja, dat vinden zij ook heel belangrijk, dat er naar ze geluisterd wordt. Het hoeft niet 1, 2, 3 te gebeuren, dat er meteen oplossing gezorgd moet gaan worden. Maar dat er dus ook oprecht geluisterd wordt en echt geluisterd gaat worden naar wat ze precies te zeggen hebben en zo. Dat is heel erg belangrijk. Ja, zeker. Tuurlijk. Dat is toch heel belangrijk. De eigen volk, uh, je eigen Zandvoort in, in zand kunnen houden. Anders moet je naar uh, Hoofddorp of, of, of weet ik veel. Het is dus een zonde. Is het bespreekbaar in Zandvoort, mentale zorg van jongeren? Ik weet het niet. Ik, uh, ja, ik hoop het. Bij u thuis? Ja, ik ben alleen thuis, dus uh, er valt weinig te praten. Je bent in ieder geval goed gemut vandaag? Absoluut. Ja, lekker warm hè, vandaag ja. deze buurt. Ja. Uh, absoluut. Ja, dat, sowieso. Wat ik ook wel zie is dat heel veel jongeren wel doorverwijzingen krijgen... maar op hele lange wachtlijsten terechtkomen. Uh, ja, misschien voor die jongeren... dat doen we natuurlijk ook al wel met jongerenwerk, met de OBO... Uh, dat daar meer begrip voor is en ook preventief. Nou, zeker. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort.